Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1 uur. Dik Hark met het NOS-journaal. Misdaadsjournalist John van der Heuvel moet van de rechter een artikel over Pieter Lakenman rectificeren. Van der Heuvel schreef ruim een jaar geleden in de Telegraaf dat Lakenman zijn activiteiten met drugsgelden zou financieren. Ook werd gesteld dat de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie, waarvan Lakenman de voorzitter is, samenwerkte met een organisatie die crimineel geld ontving. Volgens de rechtbank zijn de beschuldigingen niet op feiten gebaseerd en was het onderzoek naar die feiten onzorgvuldig. Ook heeft van der Heuvel geen wederwoord toegepast. De rectificatie moet binnen drie dagen in een vet omlijnd kader in de Telegraaf worden afgedrukt. Bij Hulp en Recht, het meldpunt van seksueel misbruik binnen katholieke instellingen, hebben 241 mensen een aanklacht ingediend. In totaal kreeg het meldpunt de afgelopen maanden bijna 1800 meldingen binnen. In verreweg de meeste gevallen gingen om seksueel misbruik. Er waren ook 63 meldingen van geestelijke mishandeling. Hulp en Recht kreeg nog, kreeg, kreeg nog steeds reacties binnen. Het meldpunt verwacht de officiële aanklachten in de loop van volgend jaar af te handelen. Het is niet de bedoeling om mensen die illegalen om, humanitaire, die illegalen om humanitaire redenen helpen strafbaar te maken. Dat heeft minister Leers gezegd in de Tweede Kamer. In het gedoogakkoord is afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt. Een deel van de Kamer vindt het een ongewenst gevolg dat daardoor ook hulpverleners kunnen worden gestraft. Ook regeringspartij CDA ziet daar niets in. Leers benadrukte dat de afspraken in het gedoogakkoord een afschrikwekkend effect moeten hebben voor illegalen en ook zijn bedoeld om criminele activiteiten rond illegaliteit aan te pakken. Een deel van de Oostvaardersplassen waar grote grazers lopen... mag van de Tweede Kamer niet worden uitgebreid. staatssecretaris Bleker van Landbouw wilde dat... en, moest, en er moest een nabijgelegen recreatieborst voor open worden gesteld. Maar VVD, PVV en CDA voeden daar niets voor. Ze willen juist een deel van de dieren afschieten... om zo het voedselprobleem op te lossen.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 Oh, Een uur met jou is vijf kwartier. We staan jij bent aan de trein, ik het station. We staan jij bent aan de regen, ik de kon. We staan jij bent de kerst, ik de bonbon. We staan jij aan bent de sfeer, ik de kokos. Ik staan ben het zakje, stem. jij de thee. We ik staan ben de stem. kans, jij de soufflé.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 Sorry, maar dit vind ik echt niet van een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik makkelijk. Nou Wij zijn Weet het varken. Nou en de tang. Betaalbare romantiek, er bestaan op. Holy en een vries. Ik kom weer mijn handen voor. Jij bent de schrikdraad bent de waarop ik vies. Ook, ik ben de Jero. kip, jij bent Doe de, nou de nou gril. De oude ik ben de pauze. Jij, met jij ook, bent hè. de fil.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 Als je blijft omdat je van me houdt, is er niets aan de hand. Maar als je twijfel nog laten. Het...